Goedemiddag iedereen, het is vrijdag 4 april 2014, 3 uur geweest en we beginnen weer met het Bartimaeus I iAsk vraaguur. Uh, wat gaan we doen vandaag? Naast de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk gaan we een paar appjes bekijken, want we hebben deze week geen gast. Uh, ik ga de app Celsius met jullie doornemen en Nens gaat het hebben over het maken van afspeellijsten in de iPhone. Dus zonder dat je gebruik hoeft te maken van... Dat vervelende programma iTunes onder Windows en uh, hoe dan ook de PC om dat soort dingen te doen. Um, verder ga ik het weer hebben over het Bluetooth toetsenbordeprobleem uh, Het schijnt nu echt zo te zijn dat er uh, de oorzaak ervan gevonden is. En dat er in ieder geval een goede uh, tijdelijke oplossing is. Een workaround zoals dat uh, in uh, technische termen wordt genoemd. Um, ik heb hem uitgeprobeerd en hij werkt, dus misschien gaat hij voor anderen ook wel werken. En daarnaast staan natuurlijk nog uh, de vragen uit de chat en de valreep. Nou, voordat we beginnen met de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk, laat ik eerst even de microfoon los voor de zeer dringende zaken. Geen dringende zaken. Oké, okay, dan beginnen we met de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. Nou, dat was er bij mij één. Maar dat was een vraag die niets te maken had met IASK. Dus uh, dat was een vraag van uh, iemand uit een ziekenhuis in het zuiden des lands. Uh, iemand van uh, een universitair ziekenhuis. En, en die, uh, ik weet niet meer precies welke afdeling en ik weet ook niet hoe die bij ons terecht gekomen is. Maar die uh, vertelde dat er een aantal zeer slechtziende medewerkers in het ziekenhuis waren. En hij vroeg wat daarvoor software of hardwarematig de mogelijkheden waren. Nou, ik probeer die persoon te bereiken maar dat lukt niet. Uh, maar ik, wat, want waar ik zeker nieuwsgierig naar ben, is hoe hij aan het iAsk-adres gekomen is. Want ja, dat is alleen maar voor iAsk. Goed, dat was dus de enige vraag die binnengekomen was bij iAsk. Um, dan ga ik beginnen, zet ik de microfoon vast en dan ga ik beginnen met de app Celsius. Want dan heeft Nancy nog even tijd om zich te verdiepen in, ik geloof inmiddels in, mijn muziek. Oké, okay, ik ga de microfoon vastzetten. Mooi. Het weer. Nou, in Nederland hebben we het heel vaak over het weer. En er zijn ook heel veel weer-apps. Er zijn er ook wel eens een aantal besproken hier. Maar um, we hadden het laatst over de app Weathermotion. Die was niet echt goed toegankelijk. En toen kwamen wij op de app die ik eigenlijk al een hele tijd op mijn iPhone heb staan en ook gebruikt. De app Celsius. En toen zei Nancy, volgens mij hebben we die nooit besproken. Ze heeft hem in de zoekmachine van Blink Magazine gestopt. Waar alles over dit vragenuur te vinden is. En ze zei, hij is er niet. Dus, ga hem maar doen. Nou, dan doen we dat dus. Uh, de app Celsius. De weerapp. Ik weet niet meer wat die gekost heeft. Ik vergeet dat altijd. Slecht hè. Maar misschien kan Nancy dat opzoeken. Celsius. Celsius. Celsius. Settings. Context. Settings. Locaties, knop, 1 van 2. Ik heb twee tabbladen onderaan staan. Locaties, geselecteerd, settings. En knop. settings. Locaties. Ik ga knop. eerst even naar Locaties. Locaties, 1 van 2. Voeg toe, knop. Geselecteerd, locaties, settings. Geselecteerd, voeg toe, locaties, gereed, knop. Ik ga even naar de gereed knop, want ik moet even terug Die naar. Oké, okay. pagina 1 van 1. 13 graden. Zo, ik zit nu helemaal bovenin, want die twee tabbladen hadden met de instellingen te maken. Daar zat ik namelijk in te kijken vanochtend. Als ik de app open, dan kom ik in een scherm met het weer. Lelyst 13 graden. Bovenin staat 13 graden. Daaronder Lelystad. Lelystad. Daar ben ik nu. Nu. 13 graden nu. I knop. De I van instellingen. Bijgewerkt. 04, 04, 14, 15, 5. Nou, je hoort dat hij dus. Uh, 14,5 is bijgewerkt. Vandaag bewolkt en buien 17 graden slash 6 graden. Dus ik hoor vandaag bewolkt en buien 17 slash 6, dus maximaal 6, 17, minimaal 6 graden. Zaterdag deels bewolkt en lichte regen 17 graden slash 7 graden. Zondag bewolkt en lichte regen 18 graden slash 11 graden. Zo ga ik een heel eind verder, tot uh, uh, uh, het is een, een app die een tiendaagse verwachting heeft, dus hij gaat behoorlijk ver door. Maandag, deels bewolkt en lichte regen, 19 graden, slash, 10 graden. Dinsdag, deels bewolkt en buien, 13 graden, slash, 5 graden. Woensdag, deels bewolkt, 14 graden, slash, 4 graden. Donderdag, bewolkt, 15 graden, slash, 6 graden. Vrijdag, bewolkt. 15 graden/slash 5 graden zaterdag bewolkt en lichte regen 13 graden/slash 6 graden zondag bewolkt 13 graden/slash 5 graden pagina 1 van 1 1 van 1 want ik heb maar één plaats um, nu ga ik even zondag, terug zaterdag, vrijdag bewolkt 15 graden/slash 5 graden ik zit nu op volgende week vrijdag als ik hier nu dubbel optik vrijdag bewolkt 15 graden 5 graden. Dan is onder deze regel zijn een aantal regels toegevoegd. Als ik hier weer op tik verdwijnen die weer. Ik ga nu vegen. UV-index 0.00 out of 16 wind 14 km slash HSE. UV-index 0.0. Er is dus geen spatzon volgende week vrijdag. Tenminste de verwachting daarvan. En je vindt hier de windsnelheid. 7 graden, 7 graden, 7 graden, 10 graden, 2, 5, 8, 11... 2, 5, 8, 11 zijn de tijden, dus 2 uur s'nachts, 5 uur, nou, uh, gaan we verder. En de bijbehorende temperatuur. 14 graden, 14 graden, 11 graden, 7 graden, 14, 17, 20, 23. Nou, dat spreekt dan voor zich, hè. dus dat, dat zijn uh, 14, 17, 20 en 23 uur en dan de verwachte temperaturen op die tijd. Meerslag 0,1 mm, kans 46%, zon op. Zes, 50. zon onder, twintig, Nou, hier hoor je dus uh, de neerslag, de, de verwachting, de hoeveelheid, uh, de verwachting in de hoeveelheid en um, uh, percentage. Ik zeg het een beetje krom, maar jullie snappen het ongetwijfeld. En dan zon op en zonsondergang. 7 graden 7, 14 oh. graden Neerslag 0 punt, Zaterdag Bewolkt en licht Oké, okay, ik vind 4, nu weer op die 7, vrijdag. vrijdag Bewolkt 15 Nu ga ik naar de dag van vandaag Dinsdag, 13 graden Lelies Nu I Knop Bijgewerkt 0 Vandaag Bewolkt en buien Als ik 17, hier op 17 graden Slash Vandaag Dan krijg ik nog iets meer informatie En je zult ook horen Omdat er natuurlijk al wat tijd is verstreken uv 3 punt, Vandaag Bewolkt en buien 17 graden Slash 6 graden Oké. Okay. UV-index 3.00 out of 16, wind 11 km slash En nu 6 km slash Dus hij zegt een UV-index 3.0, dus er is wat meer zon. Hij geeft de windverwachting. En de wind zoals die nu is, windverwachting was 11. En um, op het moment hier in Lelystad is dat uh, 6 Ja, En bewolkt en buien, 7 UV-index, 3.00, out of 16, wind, 11 kilometer, slash HMW, en nu, 6 kilometer, slash HMW. HMW, ja, dat is een hele goeie. Um, ik weet niet wat ze daarmee bedoelen, of dat meters per seconde is. Ik zal even kijken wat die precies zegt. Worden, tekens, worden UV-index, 3.00, out of 16, wind, 11, km, slash, kilometer, slash HMW. Mw. Ja, het is 11 kilometer HMW. Nou, goed. Wie het weet mag het straks zeggen. Komma, 0, 3, 6, 9. Komma, 17 graden, 12 graden, 9 graden, 14, 17, 20. 23. Die comma's betekenden, dat zijn de tijden, En daarom deed ik dat eerst voor de volgende week, dan hoor je de hele dag in uren, hè? dus 0, 3, 6, 9, of wat was het, uh, 3, 6, 9, uh, 12, 15, nou goed, uh, zeg je het nou goed, maar maakt het ook niet zoveel uit, 1, 4, 7, 10, 13, 16, nee, dat was niet meer, Het was in ieder geval in achten uh, verdeeld. Um, en nu hoor je dus dat hij wat minder zegt omdat, ja, we zitten nu al op 15 uur. Meerslag 2.1 mm, kans 40%, procent. zon op 7,6, zon onder 20,17. Vochtigheid 87%, procent. luchtdruk 1009 BAE. gevoel 13 graden C, duimpunt 11 graden C. Nou, dit is dus echt veel meer informatie, dus op de dag zelf krijg je al die informatie over de vochtigheidsgraad... Nou ja, de gevoelstemperatuur, het dauwpunt. Het dauwpunt is. de temperatuur waarbij. Uh, het vocht uit de lucht condenseert op de grassprietjes. CloudLogo, knop. En nu krijg ik dus een aantal. Um, koppelingen. naar websites die wat meer laten zien. CloudLogo. een logo, logo F, knop. Een ReenLogo. Een ReenLogo. WindLogo. WindLogo, daar kunnen wij niks mee. SatLogo, knop. Een satelliet voor satellietbeelden. logo. Knop, een Twitter logo. Een Facebook logo, Een Facebook knop, logo. Zaterdag deels bewolkt en lichte de regen. Nou, 17 graden. Voor de, dat is dus voor de dag van vandaag krijg je dus heel veel informatie vind ik. En uh, ge, geen verwachting in, uh, in een mooi verhaaltje zoals uh, um, de, de, de Weather Pro app doet. Maar dit is voor mij voldoende. Um, kort en krachtig uh, alle informatie die ik wil hebben. Nu gaan we naar het instellingen scherm. 17 graden, Lelystad. Nu. I. Knop. Knop. Daarbij hebben we dus die twee tabbladen. Geselecteerd. Locaties. Locaties. Knop. Ik ga een locatie toe. toevoegen. Locatie, voeg toe. Knop. Zoek zelf. Laten, we eens... Laten we eens Laten we Parijs in. Of Rome. Vind ik wel leuk. Oh, wacht even. Mijn toetsenbord is aan. Um... Mijn toetsenbord is aan. Wat doet hij nou vreemd hier? Ligt dat aan mij? Nee. Rome. R-O-M-E. Rome ingevoerd. Even kijken wat hij. Die... Zoekveld. Wistekst. Rome. Lazio. Italië. Dik. heeft die gevonden, die tikken. Locaties. Daarboven. Voeg toe. Knop. Locaties. Gered. Knop. I. Knop. Oké. Okay. Pagina 2 van 2. Nu heb ik dus twee pagina's. Dinsdag. Helder. Oh. 24 We gaan eerst eens even naar boven. 16 graden. Het is nu 16 graden in Rome. Nu. I. Knop. Bijgewerkt, 04. 04. 14 15 13. Vandaag. Deels bewolkt. Mogelijk omweer met regen. 19 graden. Slash. 6 graden. Zaterdag. Deels bewolkt en buien. 18 graden. Slash. 7 graden. Volgens mij zit ik nu weer. 16 graden. Kom. Het lijkt verdacht veel op ons weer. Pagina 2 van 2. Pagina 1 van 2. Door erop te Pagina tikken, 1 onder kom ik dan weer. Oh. 13 graden. Lelystad. Nu. I. Knop. Bijgewerkt. 04. 04. Vandaag. Bewolkt en buien. 17 graden. Slash. 6 graden. Oké, okay, dat is dus onze... Ik ga nu weer met uh, vier vingers naar beneden. Ik moet even kijken of ik kan... Rijn 9 tot en met 16 van 16. Pagina 2 van 2. Ik kan dus met drie vingers van rechts naar links uh, uh, vegen om pagina 2 te pakken. En dan hebben we dus vandaag, Rome. Zaterdag, zondag, maandag. Oh, zondag. Vandaag deels bewolkt, mogelijk onweer met regen. 19 graden, slash 6 graden. Ja, het is dus maar 2 graden warmer dan hier. Hè. Dat is, scheelt eigenlijk maar heel weinig. Zaterdag deels bewolkt en buien. 18 graden, slash 7 graden. Zondag veel helder. 22 graden. Slash 9 graden. Kijk, dat wordt al meteen een stuk maandag. Beder. Helder. 24 graden. Slash. 9 graden. Dan zullen we meteen eens kijken als ik hier op dubbel tik. Maandag. Helder. 24 graden. Dan ga ik de dus slash daaronder Ga de grenzen weer open. U index 0.00 out 16. Wind. 14 km slash. HN. 11 graden. 10 graden. 9 graden. 18 graden. 2 5 8 11. U index 0.00 maandag. Helder. Blijkbaar geven ze geen uv-index voor deze plaats. Waarom dat is, weet ik niet, want hij blijft, het is helder, dus er is zon. Uv-index 0.0. Maar hij heeft 0.0. Uh, dit is de eerste keer dat ik Rome heb. Ik heb ook wel andere plaatsen gedaan en die doet het wel. Dus dat zou ongetwijfeld met de weerdienst daar te maken hebben. Want die informatie krijgen ze natuurlijk van de weerdiensten. Uh, op deze manier voeg je dus uh, Pagina van pagina's 2. toe. Of plaatsen toe. Lelystad, nu. Ik ga weer naar de informatie, of de instellingen. Geselecteerd. Locaties, settings. Ik knop. pak nu twee van twee. Het tweede tabblad, settings. het settings tabblad. En dan gaan we doorheen. 2 van 2. Settings. Context. gereed Knop. gereed knop. Context. Help. help knop. Quick help. De temperatuur in mijn icon wordt niet geüpdatet. Hier krijg je wat, knik, wat quick help en uh, hier zegt hij dus uh, de temperatuur in mijn icon. Daar kom ik straks op. Meer info. Quick help, de temperatuur in mijn icon wordt niet geopd laten. knop. Je kan namelijk uh, een, een, een instelling maken dat je een icoon op je, uh, uh, je thuispagina, hoe zeg je dat, op, je, op je, uh, je beginscherm krijgt, waarbij je dus constante temperatuur ziet. Meest gestelde vragen. Meer info, meest gestelde vragen, knop. General settings, tekst. Het is wel grappig, hij is uh, half vertaald. Afstandseenheid, miles, knop, een van, geselecteerd. KM, knop die kun je dus kiezen, Het heeft met die wind te maken. Je kunt kiezen voor miles en kilometer. Emen. Het thema, het theme, en dat heeft met het scherm te maken. Geselecteerd. Wit. Knop. 1 van twee. Donker. Knop. Twee van je twee. Je kunt een wit en een donker thema kiezen. Fahrenheit. Context. Om de temperatuur in Fahrenheit weer te geven, koop de Fahrenheit aan. Wij hebben een andere applicatie in de App Store voor varenheid. Technisch is het onmogelijk om de applicatie-icoon te veranderen. Koptekst. Oké, okay, nou dat weet je dan. Dan moet je de varenheid equivalent kopen. Homescreen icon temperatuur. Koptext. Homescreen icon temperatuur. Klik help. Als ik hier op dubbel tik, dan krijg ik een, een stukje helptekst over dat um, icoon op het uh, thuisscherm of het beginscherm dat je temperatuur weergeeft. Meer info. Klik help. Knop. Geef temperatuur minder dan 0. Geef temperatuur minder dan 0. Ja. Knop 1 geselecteerd. Nee. Knop 2 van 2. Melding als temperatuur onder 0 gaat. Nou, dat is toch mooi? Aan. Knop Aan 1 geselecteerd. Uit. Knop Die heb ik 2 uitstaan. van 2. Temperatuur onder 0 kan niet worden weergegeven in het homescreen-icon. Er is een optie om dit weer te geven in een positief getal. U heeft ook de optie om te laten melden als de temperatuur onder 0 graden C gaat. Dit heeft dus te maken met die 0 graden. Notification settings. Compact. Notification settings, dus van hoe we gewaarschuwd worden. Quick help. Krijg je ook weer een helfschermpje over. Meer info? Quick help. Knop. Geluid. Aan. Knop. Eén von... van geselecteerd. Uit. Je Knop. krijgt dan ook von... een geluidje. Pop-up alert. Pop-up alert. Aan. Knop. Geselecteerd. Uit. Ik heb al die dingen Uitstaan. staan. Je kunt dus allerlei meldingen krijgen. De temperatuur in de app icon wordt elke 15 minuten geüpdate. Wanneer u zet deze opties on- of sure temperaturen Icon Batch stil update automatically. Voor more settings go to your home screen. Verticale lijn settings. Verticale lijn notifications. Verticale lijn Celsius. Koptekst. Enable Batch Icon Notification. Koptekst. Uitroepteken Temperature Disabled. Enable. Knop. Geselecteerd. Disable. Knop. Disable Disable is de unieke temperatuur on- home screen feature. Koptekst. Nou, dus de... informatie geleverd door. Knop. Nou, dat is het. Dus je kunt een, een aantal meldingen aanzetten. Of de meldingen voor temperaturen onder nul. En voor mij is het niet helemaal duidelijk of die ook meldt als, uh, om de 15 minuten wat de temperatuur is. Ik heb dat nooit uitgeprobeerd. Het is misschien leuk om dat eens te doen. Maar ik word soms toch wel helemaal gek van alle meldingen van de apps. Um, maar ja, ik vind dit nog steeds een van de leukste weer apps. En hij is gewoon voor zover ik helemaal... ...kan nagaan helemaal toegankelijk. Um, misschien weet Nens de prijs. Hij was in ieder geval... ...volgens mij niet duur. Dit was de app Celsius. Nou, dat uh, H... ...dat betekent hour. Dat schrijf je met een H. En dat NW, dat is North West. Ah, ja, dat klopt. Maar uh, wat, wat ik lastig vind van die app... ...hij was geloof ik 89 cent of zoiets... ...zo'n soort bedrag geloof ik... ...is dat je... dat die ...die tabellen zo raar leest. Hij leest uh, uren en dan leest hij stukken wat graden... ...en dan weer opnieuw een aantal uren volgens mij. En uh, die geluiden die hij om het kwartier maakt... ...ja, ik heb dat een keer geprobeerd, daar word je niet blij van. En hij zegt ook iets waar ik helemaal niet van kon bakken. Hij, hij geeft ook een, een, een voice-over melding. Die ga ik eens proberen. Ja, Northwest. Ik, ik, ik, ik, ik luister daar altijd overheen. Dus ik had me nooit gerealiseerd. Dit was de eerste keer um, dat ik me afvroeg van wat dat was. Dus dat was hartstikke mooi. Hij wordt alleen maar leuker zo. Um, nee, Art, ik, ik heb die meldingen inderdaad, wat ik net al zei, die heb ik allemaal standaard een keer uitgezet. Uh, omdat dat je al zoveel dingen vaak uh, hoort van de NOS en noem allemaal op. En uh, ja, dit tabelletje is dus even wennen. Hij pakt de eerste. Uh, het zijn dus 8 getallen. Hè, want hij, hij begint bij 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Nou, hij doet het dus iets anders. Ik, weet, ik doe het nu ook verkeerd, dus ik weet niet precies hoe hij begint. Of is het 2, 5, 8, 11, en dan 14, 17, 20, 23 of zoiets. En het doet het in, in een groep van vier, dus eerst uh, de temperatuur, vier temperaturen en dan vier tijden en dan weer vier temperaturen en vier tijden. Behalve dus op de dag zelf, want dan doet hij alleen nog maar de tijden en de temperaturen die nog in het verschiet liggen. Ja, maar als ik zoveel getallen achter elkaar hoor, dan weet ik al lang niet meer welke temperatuur bij welke tijd hoort, maar dat zal aan mij liggen, denk ik zal de leeftijd wel zijn. Ja, je zegt het zelf. Ja, ja het, het, is, het is een kwestie van inderdaad goed opletten. Uh, ik ben het met je eens. Het zou, zou mooier zijn als, als je ze uh, stuk voor stuk kreeg. Maar ja, ik denk dat ze toch ook in verband met de ruimte de vier naast elkaar hebben gezet. Ik begrijp dat, je, dat jij hem ook gebruikt. Heb jij ook ervaring met die, die UV-index? Want ik vond het dus inderdaad een beetje vreemd dat ik bij Rome, ondanks dat het helder was, een 0,0 UV-index kreeg. terwijl die uh, eigenlijk hoog zou moeten zijn. Ja, is dat zo? Is er altijd. Uh, als de zon schijnt heb je UV-straling. Maar is dat altijd. Uh, als het 0,0 is, betekent dat dan dat er geen zon is? Of is het zo dat uh, UV-indexstraling ook met andere factoren te maken heeft? Nou, waarschijnlijk met ook de smog waar wij nu uh, last van hebben. Want die zal dat ook verminderen. Maar uh, zover ik kon nagaan in de afgelopen periode dat ik hem heb gebruikt... Uh, ...hangt het behoorlijk samen met, uh, met de zonneschijn. Hè? Dus je kunt het net als met hooikoorts, die hooikoorts berichten... ...je kunt het eigenlijk al afleiden aan een aantal factoren... En die UV-index die hing echt heel sterk samen met de hoeveelheid zon op een dag. Ja, mogelijk. Ik denk het wel eigenlijk. Maar dan is het wel raar dat je Rome niet krijgt. Ik ga straks, terwijl Nens de verhaal houdt, eens een andere plaats proberen. Kijken wat hij dan doet. Uh, zijn er nog meer vragen over de uh, Celsius-app? Ja, ik zie hem niet meer in App Store. Dus ik wil jouw icoontje nog wel eens komen bekijken. Uh, dus dat wilde ik ook even melden. Nou ja, je zit nu natuurlijk nu toch met mijn Apple ID, dus je kunt hem gewoon installeren, denk ik. Want als je even gaat kijken naar de aankopen, niet op die iPhone of iPad waar je nu mee bezig bent, dan zul je hem zo zien. Je hebt gelijk, ik zal er naar kijken. Als ik jij weer aan het woord bent. Ja, want jij mag nu beginnen. Oké, okay, um, het ging over de afspeellijsten, of je afspeellijsten kon maken binnen muziek. Ik heb volgens mij al heel hard geroepen de vorige keer, nee dat kan niet. En uh, ik was er ook van overtuigd dat het niet kon. Ik heb ook niet gekeken moet ik eerlijk zeggen. En uh, eigenlijk gezocht naar andere appjes die wel playlisten konden maken of afspeellijsten konden maken. Daar heb ik een paar van gedownload. Ik werd daar niet gelukkig van. Uh, er was er eentje die ik dacht, nou, hmm, daar kan ik misschien nog wel wat mee. Maar ik was al een beetje in stress, want er is ook geen muziek op mijn uh, iPod. En toen keek ik eens even naar mijn iPad en toen zag ik afspeellijst maken in de muziek-app. dacht ik, oh wat op de iPad kan, moet ook op de iPhone kunnen. En dat kan inderdaad, dus ik hoop dat dat is wat je zoekt Astrid. Ik ga het uh, uh, demonstreren. Ik heb gelukkig muziek nu weer gelezen is dus op alle tien de bladzijden. Ik zal hem even iets harder zetten. Oké. Okay. Uh, ik pak gewoon de standaard muziek app. Ik dubbeltik daarop. Ik heb linksbovenin bovenin winkel en uh, dan uh, natuurlijk... Nou ja, ik heb hem op even op nummers gezet. En dan heb ik huidige rechtsbovenin. Onderin zitten er vijf keuzes. Er zit de afspeellijst. De artiest. De artiest. Nummers. Album. En meer. Nou, natuurlijk moet ik de eerste, dus links beneden in het tabblad, afspeellijst hebben. Top. 1 van 5. Ik dubbelklik daarop. Geselecteerd. Afspeellijst. Top. 1 van 5. Ik zorg weer even dat mijn. Uh, hoe heet het? Mijn, mijn, mijn, mijn focus weer linksbovenin komt te staan. Ik veeg er doorheen. Afspeellijst. Heilige. Zoekveld. Nieuwe afspeellijst. En dan kom ik automatisch een nieuwe afspeellijst tegen. Uh, wat er, er gebeurt in, uh, als je het bekijkt, is dat dus, als ik de afspeellijst open, dat tabblad, dan zie ik niet een nieuwe afspeellijst. Um, maar hij zit dus verstopt en uh, dat betekent als ik de eerste aan zou tikken, dus in dit geval jaren 90, en ik zou terugvegen, zou, op, op te zou ik de nieuwe afspeellijst ook zien. Dus ik kan of linksbovenin beginnen en er doorheen lopen met de pijltoets naar rechts, dan kom ik de nieuwe afspeellijst tegen. Of ik pak de bovenste in de lijst van afspeellijsten en ik veeg één terug, dan kom ik ook in de nieuwe afspeellijst. Ik ga er eentje maken. Nieuwe afspeellijst. Ik dubbeltik erop. Attentie. Een nieuwe afspeellijst. een naam voor deze afspeellijst. Ik maak een meter. Test. Of letter D. E-S-S-D-D. En ik Goeien. zeg: bewaar? Dus ik ver... Oké. Okay. From Holland. Van toren. Voice of Holland. Simon. Vervolgens kom ik in een nieuw scherm en daar laat hij mij... Dus ik heb uh, een naam ingevuld, ik heb gezegd dat het gereed is en vervolgens kom ik in een nieuw scherm. En daar kom, uh, daar kom ik in een scherm waar alle nummers in staan. Uh, hij zet mij op het eerste nummer, staat op alfabetische volgorde, uh, op naam van het, van het nummer. Um, als ik één terug zou vegen dan hoor ik... Voeg alle nummers toe. Voeg alle nummers toe, maar... Hij begint op de tweede, dus ik veg even van links naar rechts. Nou, stel voor dat ik deze zou willen toevoegen, dan dubbelklik ik daarop. van Grijs. Oké, okay. en aan het eind zegt hij grijs. En grijs betekent dat hij toegevoegd is. Als ik nu naar het volgende nummer loop en ik luister even wat hij gaat zeggen, dan hoor ik op het eind niet grijs. Of hij spreekt alleen uit uh, het nummer en wie het zingt en vervolgens zegt hij niks. Ik ga hier weer op dubbel tikken en als het goed is zegt hij aan het einde weer grijs. Oké. Okay. Ik heb, uh, nou ja, zo kan ik een aantal nummers uh, de, uh, toevoegen. Ik heb er twee toegevoegd. Ik ga nu naar rechtsboven naar... Zetnummers in test. Zetnummers in winkel. Nummer. Opgereed. Gereed. Nou, gereed. Ik dubbel tik daarop. Ik kom uh, in een nieuwe lijst en daar zie ik even een overzicht van de nummers die ik heb toegevoegd. En vervolgens kan ik weer op de terugknop linksbovenin, in dit geval afspeellijst terugknop, kan ik op dubbel tikken. Afspeellijst. Winkel. En ik kom in de lijst van de afspeellijst. Ik veeg hier weer even doorheen om te kijken of die er toegevoegd is. En ik hoor hier de afspeellijst test. En dan kan ik deze lijst afspelen. Ik hoop, Astrid, dat dit de uh, antwoord is op je vraag. Zo niet, dan uh, zoek ik verder. Maar ik uh, laat even de knop los om te horen of dit het is. Nou, ik vind het uh, prima, want ik, had, ik heb dat nog niet gezien. Maar uh, wat, wat ik eigenlijk zocht, maar dat schijnt er echt niet te bestaan. Dat is toevoegen aan bestaande afspeellijst. Maar dat, dat schijnt echt niet te kunnen. Ja, dat wil ik bij deze wel even proberen. Afspeellijst. Gaan we gaan weer Even kijken, wat ik doe is eventjes. Ik pak even de, de testlijst. Ik dubbelpik erop. Ik kom in de lijst en vervolgens veeg ik hier doorheen. Ik hoor hier de wijzigknop, dus ik gok dat ik daar wat kan doen. Ik heb een wit en ik heb een verwijderknop. Nou, die heb ik alle twee niet nodig, dus ik zeg wijzig. Wijzig volgorde cuts. En ook zat zien oudingsjongs. Oké, okay. ik ga hem er even linksboven inzetten. Hij heeft zijn focus op mijn laatste nummer staan. Ik zet hem even linksbovenin op de terugknop. Ik veeg er weer doorheen. En daar zit aan de rechterkant bovenin zit de voeg toe knop. Als ik daarop duwtik, dan kom ik eigenlijk weer in de lijst van nummers. En dan kan ik weer doorheen vegen totdat ik er weer eentje toe wil voegen. Nou, laat ik eens happy pakken. Ik dubbeltik daarop. Die heb ik bij deze toegevoegd. Ik ga naar gereed. Ik dubbeltik erop. En ik zie dat mijn afspeellijst nu uit drie nummers bestaat. Is dit het antwoord? Dit is het helemaal. Dat vind ik hartstikke fijn. Dankjewel. Fantastisch. Hoe simpel kan het leven zijn, hè? Oké, okay, nou, dat is, uh, dat is fantastisch. Dat is helemaal opgelost. Um, misschien moeten we eens een keer, als er verder weinig te doen is, wat, wat een, een hele... Uh, vraag uur aan dit soort dingen besteden... ...bijvoorbeeld aan hoe ga je om met muziek op je iPhone en zo. Want dit zijn ook dingen die, uh, nou ja, waar ik uh, ook uh, weer van heb geleerd. Dit vergeet je ook niet meer. Nens, dus hartstikke bedankt. Helemaal goed. Um, zijn er nog meer mensen die vragen hebben over afspeellijsten? Uh, ik vond het heel helder, maar wat ik ook wel eens een keer zou willen... ...is hoe je nou uh, kan FTP'ers uh, gebruiken op je iPhone. Dat zou misschien ook wel eens een onderwerp kunnen zijn, bedacht ik mij. Maar misschien is dat al eens een keer behandeld... Nou dat gaat niet met de standaard volgens mij, of we zouden bij meer moeten kijken, maar dan zie ik het niet staan. Want uh, uh, dan, dan, uh, niet met de standaard app, je kan dus wel uh, via uh, wifi uh, nummers overzetten uh, via van je pc, maar ftp, daar ben je gauw aangewezen op uh, die andere speler, de naam wil mij even niet binnenschieten, die we ook hier wel eens hebben behandeld. Misschien wil die bij jou nog bovenkomen, Nens, anders moet ik hem even opzoeken. Um, en um, die is ook besproken door de jongens van TechTouch. Um, nou, ik weet even niet meer hoe die heet. Maar dat kan volgens, dat kan volgens mij echt niet met de standaard uh, muziekspeler van, uh, van Apple. Nee, dat bedoel ik ook niet. Maar je had het over um, bepaalde onderwerpen die we eens een keer um, uitvoeriger zouden kunnen bespreken. En in dat kader uh, bedacht ik mij dat. Maar... Het is misschien al gedaan. Ja, die app die hebben we al een keer besproken. Um, waarbij je dus inderdaad via FTP of via een website nummers kunt, uh, kunt doorgeven. Uh, het komt met beide. Uh, die, de O-player heette dat ding volgens mij. Ik zal hem in ieder geval weer eens opzoeken. Ik weet nog wel dat ik toen ook, uh, uh, dat heb ik toen ook verteld hier, een, een probleem had met uh, uh, op het moment dat je een nummer startte dat je een soort leeg scherm kreeg, een soort videoscherm. En dan moest ik eruit en er weer in en dan kon ik van allerlei dingen doen, maar iets met O-player. Uh, Nens, weet jij dat nog? Of uh, Astrid, weet jij nog hoe die heette? Nee, ik heb geen idee. Oké, okay, Aat, ik blijf het even in gedachten houden. Want ik heb hem nu uh, sinds mijn nieuwe iPhone er niet meer op staan. Maar ik kan hem wel weer eens opzoeken en uh, dan kunnen we daar eens naar kijken. Je zou het eens aan Derp kunnen vragen. Want die heeft ook eens een keer zo'n app besproken. Uh, waar je wel playlists kon maken. En zo, daar gaat het, ja, ik weet niet zeker of het daar over gaat. Maar daar kon je van alles mee buiten de iPhone om. Misschien ook wel dit wat Aad wil. Dat weet ik, dat weet ik niet zeker. Maar er was, en er is een app, oh, player besproken. Die is uh, heel, heel uitgebreid besproken, ja. Ja, dat klopt. Dat is hem. Die heb ik toegedaan. Uh, Dirk heeft een, een andere media player besproken... en uh, daar ging het volgens mij niet over... dat je via een FTP-server um, muziek op je iPhone kon zetten. Maar die app, die, uh, kunnen we natuurlijk, ja, die, kunnen we, die zijn nu allemaal opgedeeld in, in podcastjes... dus die kunnen we makkelijk wel weer vinden. Uh, sinds IRW7 zijn er problemen met Bluetooth-toetsenborden... Um, uh, hele rare dingen met teksten en zo. En er zijn al wat uh, workarounds rondgestuurd. Bijvoorbeeld uh, alle vier de toetsen links naast je spatiebalk indrukken. En dan uh, weer loslaten, dan gaat het goed. Nou, um, dat is het allemaal niet helemaal. Ik zou u eerst laten horen wat er precies Muziek. gebeurt. Muziek. Ik ga even naar mijn mail. De pagina 1 van 4: Telefoon. Mail. 15 ongelezen. Ik ga in mijn mail. mail. Ik Contact. heb last van mijn microfoon. Wijzig. Alle inkoopfouten over. 2 ongelezen. Privé. 9 onge over. Ik ga even naar voice ongelezen inkoopfouten grap. Tom Hessels. Antwoord. Vona. Daar je mee ursie. Ask vragen nu. Ongelezen. Gert vervloedert.tl. Tom Hessels. Antwoord. Nou, ik open deze mail. En ik heb zoiets van. Antwoord. Ik wil deze mail beantwoorden. Antwoord. Dat wil ik, ik ga antwoorden en ik ga typen en. Spatie, top, spatie, spatie. En ik hoor allemaal rare dingen. Spatie. En dat heb je op ieder invoerveld. Dat probleem is sinds iOS 7.1, en nogmaals, ik zei al: mensen zeggen van moet je vier toetsen tegelijk indrukken, dan ben je het kwijt. Dat is waar, dat werkt soms, maar niet altijd. Hoe komt dat nou? Wat is er nou veranderd als het gaat om de voice-over, want het is blijkbaar een voice-over probleem, tussen 7.0 en 7.1? Dat is het gedrag van de controltoets. De controltoets deed het niet goed in 7.0, die stopte de spraak niet. Dat doet hij nu wel. En sinds die verandering is die bug geïntroduceerd. Wat je nu kunt doen het beste om het uh, als het gebeurt te voorkomen. Is bijvoorbeeld de voice-over toetsen ingedrukt te houden. Of in te drukken. En dan eerst de control toets los. En dan de andere toets los. En nu. En kan ik gewoon. Tikken. Maar druk ik nu een keer op de control toets. Tikken. Dan doet hij dus weer raar. Ik doe weer twee toetsen indrukken. Controltoets los. Andere toets los. Kan ik weer tikken. het heeft dus te maken met de controltoets. Die doet trouwens toch raar, want het uh, geldt bijvoorbeeld ook voor de capslok toets. Als ik die indruk. En ik laat hem weer los. Dan zegt hij het nog een keer. Dat doet de controltoets ook. Als je hem loslaat, reageert hij ook nog een keer. En dat merk je als je uh, met het toetsenbord werkt, wordt heel vaak de spraak ook onderbroken. Dus hoe meer je met de controltoets werkt, hoe meer dit probleem zich voordoet. De oplossing is dus control en option tegelijk indrukken en eerst de controltoets loslaten en dan pas de option en dan kan je. Even de Caps uit. Even caps lock weer uit. Nee, ik tikken. We gaan even in een andere app kijken of het dan ook werkt. Ik ga dus even hieruit Onderweg. weg. Van annuleren knop. Attentie. Verwijder concept knop. Knopla. verwijder concept antwoord knop. Ik ga hier helemaal uit weg. Mail 18 ongelezen berichten. Ik ga even naar de telefoonlijst. Uh... internetmap. Sociaal sociaalmap. Hier nu hoor je het ook weer hè, want nu laat ik dus de control option tegelijk los. En dan hoor je ook zo, dan maakt hij zijn zin niet af. Sociaal. Context. Dus er is gewoon Textveld. iets mis met die afhandeling van de controletoets. Ik ga naar WhatsApp. Berichten. WhatsApp. WhatsApp. Wijzig. Knop. Ik laat dus nu steeds eerst de controletoets los, dan blijft hij ook gewoon doorpraten. Shuts. Nieuw. Zoek. Send light. Nieuwe groep. Van Lotte Bloem Van Barbara Primavera. Maandag hoi. Lotte had mijn bericht denk nog niet gezien. Vanavond. Schat 2 Ik ga nu met de controle toets naar beneden. Tekstveld. Tekstveld. Snel navigatie uit. Tekstveld. Bewerkbaar. Boordmodus. Onderkant van. Nu gebeuren er vreselijke document. dingen. Ik doe weer even control option. Eerst control option los. Hoofdletter D. I. Dit. I. En hij doet het weer ook in WhatsApp. Dus. Ja, de controltoets is het probleem en door voice-over toetsen tegelijk in te drukken en eerst de controltoets los te laten, uh, kun je het probleem omzeilen en laten we in hemelsnaam openen, Hopen dat uh, Apple het in 7.1.1. Gaat oplossen. En uh, hopelijk ook een probleem heeft. Uh, wat ik al eerder noemde. Voor de, de radertjes. Of rolletjes. Waarbij je datum en tijd instelt. Waarbij die dus iedere keer geselecteerd roept. En trouwens ook de bug in de agenda. Waarbij je. Uh, uh, niet goed bij de rolletjes kunt komen zelfs. Oké, okay, dat was mijn verhaal over de controletoets. Even nog een vraag. Hè. Um, schrijft die dan ook niet als je dat hebt? Ik heb nooit. Ik, ik gebruik meestal gewoon een uh, Toetsenbord van mijn Apple zelf. Maar. Hij zegt dus allemaal onzin, maar komt er geen tekst op je scherm? Nee, er komt ook helemaal geen tekst op je scherm. toen bleef stil. Niemand meer vragen of opmerkingen over de controletoets. Ik denk dat je Dirk heel blij hebt gemaakt. Ja, dit, is, uh, uh, dit heb ik van Applefish. En, um... Ik, ik, ik ga er nu ook van uit dat ook uh, Apple zelf uh, van doordrongen is dat dit probleem moet worden, moest worden opgelost. En uh, inderdaad, die, die, die truc van vier tegelijk indrukken, ja, het maakt niet eens uit hoeveel je er tegelijk indrukt. Als je maar als eerste de controltoets loslaat, dan, dan is het probleem dus opgelost. En ik, ik fakte het gewoon door nu iedere keer weer even korter de controltoets in te drukken uh, op het moment dat ik aan het typen ben. Want als je dat doet, is je toetsenbord dus ook weer meteen in de war. Dus het is echt duidelijk die toets die het doet. Ja, Dirk die belde mij vanochtend ook op. Die, die was al met T-Mobile in de slag. Want T-Mobile heeft blijkbaar in het contract staan dat de software moet werken. En die had zoiets van laten ze me maar een andere telefoon geven. Maar ik, eh, hij is er nu niet. Um, ik kan voor de zekerheid Dirk als hij de mail even leest nog een mailtje hierover sturen. Um, hij heeft, uh, er was ook een collega van ons die, die dit ook al had gezien. Dus ik weet niet of Dirk dat mailtje heeft gelezen, anders stuur ik hem wel even kort een berichtje hierover. Oké, okay, dan gaan we om kwart voor vier, we liggen mooi op schema, naar de vragen uh, die tijdens dit vragenuur naar boven zijn gekomen of tijdens de afgelopen week. Ik had er alleen gehoord van Aad. Aad, ik zou zeggen, roep hem nog maar even. Ja, dat was mijn vraag over het uh, aanpassen van mijn Apple ID. Mijn e-mailadres gaat veranderen en dan nou moet ik een nieuw. E-mailadres introduceren bij Apple. En uh, hoe je dat doet, dat was mijn vraag. Oh oké, okay. je kan dat dus via de website uh, van Apple doen Apple ID-website. Stuur. Knop. Maar het kan ook via je iPhone. E Context: instellingen. instellingen. dan ga je naar de instellingen en vervolgens naar. Bedieningspaneel. ...knop, niet stop, algemeen, achtergrond, geluiden, het zien, privacy, iCloud, e-mail, notitie, herinnering, telefoon, berichten, feestdagen kaarten, kompas, Safari, iTunes en App Store. En daar is Knop. die, achter Safari staat iTunes en App Store. App Store. iTunes en App Store. Hier maak je instellingen die met uh, het werken met de iTunes Store en uh, de Apple de, de de App Store. De Apple Store is wat anders, daar kun je alleen maar mooie dingen kopen. In de App Store ook, maar in de Apple Store vooral hardware iTunes en App Store, koptekst, Apple ID, dhs.bloemsels.nl, knop, toon alles, koptekst, we gaan op, ID. op Apple ID de ticket, de rest doen we even niet, toon Apple ID, knop, log uit, knop, i forgot, knop, annuleer, knop, dat zijn de mogelijkheden, toon Apple ID, pak ik, agenzie, Logging bij iTunes Store. Voer het Apple ID wachtwoord in voor thehouselotbloemsots.nl. Ik gooi even de microfoon los Verwerken. voor mijn wachtwoord. Wachtwoord. Oh, wacht we mijn toetsenbord werkt? <laughs> Gaan we tenminste vanuit. Dus. Ja. Ik zit erin. Ho, Instellingen. Even even wachten. Koptekst. Gered knop, bedrag op Apple ID, 2 euro en 32 cent, Apple ID, d.hazelzotbloemsots.nl, knop, betaalinformatie, koppeling, land regio koppeling, ik ga weer Apple ID, d.hazelzotbloemsots.nl, knop, tikken, Apple ID, d.hazelzotbloemsots.nl, tekstveld, wacht, wacht, acht opsommingstekens, controle. Oké, die vind ik net alsof ik in het begin van mijn... Acht woorden moeten tenminste achter. Beveiligingsinfo. Kop. Om uw beveiligingsvragen en andere Apple ID te geven. ik ga dus even Apple ID. Knop. Apple ID-overzicht. Kopniveau. Apple ID. Dheisels.bloemselts.nl. Tekstveld. En ik kan dit dus... Apple ID. Tekstveld. Bewerkbaar. Ik kan het dus bewerken. Ja, ik kan natuurlijk nu niet verder gaan. Maar je kan dus hier wel je e-mail veranderen. Dat zou je kunnen proberen en dan gewoon verder al deze velden aflopen. En dat zou eigenlijk gewoon moeten werken volgens mij. Want ik kan het hier veranderen en ik kom eigenlijk in, in het, uh, alle gegevens die hiermee te maken hebben. Ik zal even doorvegen, dan moet ik dit wel weer sluiten. Apple ID op gereed. knop. knop GRED-grijs. Apple ID. Oh. Apple ID. betaalinformatie. informatie. Nou dan ben ik weer op weer terug op Apple ID. gered. Knop, het Apple ID. Ik, pak de ik het op weer de hand. Knop krijg ik dus weer. Apple ID. Wacht, wacht. Controle. Twee keer, controle. wachtwoord. beveiligingsin... Wacht om uw beveiligingsvraag, dot Apple.com. Koppeling. Om uw beveiligingsvragen en andere Apple ID gegevens te wijzigen, gaat u naar apple, Apple.com. Koppeling. Apple gebruikt codering volgens de Industrie Apple, dot Apple.com. Hopeling. Als ik dit zo lees, dan lijkt het erop alsof je het niet ongestraft hier zou kunnen wijzigen. Maar het kan wel. Dus je kan het op je iPhone proberen. En anders moet je dus inderdaad naar. Appleid, apple naar de website appleid.apple.com. Uh, Om uw bewijs worden, moeten tenminste controle. Ach, maar ja, het lijkt erop alsof het hier ook zou kunnen. Dus ik zou het sowieso eerst eens hier op je iPhone proberen. Voordat je naar de website gaat. Um, want ja, um, ik heb één keer, was ik mijn beveiligingsvraag kwijt en toen heb ik moeten bellen. En dat was wel heel erg keurig netjes beveiligd met uh, meerdere mensen moest ik toen in contact treden. Maar ik ben wel een hele tijd bezig geweest om dat te doen. En als je vanuit jouw plaats naar uh, Nederland moet gaan bellen naar zo'n uh, telefoonnummer, dan kost je dat een heleboel geld. Dus nogmaals, ik zou het eerst gewoon hier proberen, want je kunt het gewoon wel wijzigen. Oké, okay, bedankt. Ik zal het uh, proberen. Ja, Anders dan moeten we maar bellen. Ja, en ik weet natuurlijk niet hoe lang uh, jouw uh, uh, e-mailadres nog blijft, maar ik zou je aanraden om het... Uh niet op het laatste moment te doen, want dan heb je denk ik toch een beetje een probleem, in ieder geval als je iets wil kopen. wil vertellen dat ik hem ooit een keer gewijzigd heb, want vroeger had ik alleen een iPhone en later heb ik samen met Marga de iPad en toen hebben wij ook het e-mailadres veranderd, het Apple ID, ID, ID adres, zodat dus zeg maar die het verhaal op ons gezamenlijk account ook binnenkomt. Dus je kan het wijzigen, maar ik weet niet zeker of dat nou op de iPhone kan. Het lijkt inderdaad, zoals Ton zegt, op dat het wel kan. Maar het kan dus in ieder geval... Ja, zeker. Natuurlijk moet het kunnen, want ja, mensen veranderen nog wel eens van e-mailadres. E Liever niet, want net als met verhuizen, je moet dan zoveel verschillende mensen vertellen dat je een ander e-mailadres hebt. Oké, okay. zijn er nog meer vragen? Brand los. Nee, ik heb nog wel wat opmerkingen, maar ik wacht even mijn beurt af. Nou, het blijft stil, Nens, De dus ga je gang. Um, zoals jullie waarschijnlijk ook wel in, in het nieuws hadden gehoord dat uh, eindelijk Office uh, op de markt is met een appje voor de iPhone en de iPad. Uh, ik dacht, nou dat wil ik toch eventjes snel in gluren. Inderdaad, Apple Vis las ik nou niet, toch, totaal niet toegankelijk. Ik heb hem net even gedownload, ik ben er even doorheen gelopen. Um, op zich was het allemaal wel toegankelijk, ik kon alles bereiken. Uh, maar um, ik kon natuurlijk alleen maar bekijken, ik kon niet een uh, berichtje maken. Dan moest ik uh, wel een 365 Office uh, uh, account nemen en dat was 99 euro per maand geloof ik, nee per jaar voor thuisgebruik had ik gelezen. En nu ben ik benieuwd of de mensen zijn die de Office 365 hebben uh, inderdaad die kosten hebben gemaakt en weten of dat, dan, dat stukje dan toegankelijk is. Het lijkt er namelijk op dat die knoppen wel allemaal toegankelijk zijn. Ik kon er namelijk wel doorheen lopen. Dus... Nou, op het Forum is, uh, is eigenlijk hetzelfde al geschreven wat jij net zei. Maar um, ook, ook met die bedragen. Maar we hebben verder nog niemand gelezen die dus echt met, met zo'n abonnement, zo'n 365 abonnement, geprobeerd heeft om echt uh, ermee te gaan werken. Behalve dan alleen maar te lezen. Oké, okay, ja, eh, volgens mij ben ik nu in de lucht. Ik, ik heb er ook iets van gelezen. En ik heb ook gelezen dat je vooral moet shoppen naar prijzen voor die Office 365 licentie. Want dat kan ook voor de helft van de prijs zo'n beetje, geloof ik. Dat stond in Blind Forum. En of het toegankelijk is weet ik dus ook niet. Maar uh, je kunt ook een aantal van die codes kopen. Dat had iemand gedaan. Dus die heeft voor vijf uh, jaar feitelijk nu licenties gekocht. Want die dingen die worden kennelijk pas actief zodra je ze gebruikt. En dan uh, mag je hem op vijf computers en vijf uh, mobiele apparaten installeren. Dus dan zou je zelfs nog kunnen overwegen om met een paar mensen zo'n uh, licentie te delen. Dat uh, is misschien ook nog wel uh, aantrekkelijk en interessant. Nou, Ik ben ook benieuwd, uh, zeker als het om het lezen gaat, hoe het bijvoorbeeld zit met een, uh, wanneer je een, uh, een Excel bestand wil bekijken. Of dat ook een beetje fatsoenlijk toegankelijk is. Want dat is nog wel eens een probleem op de iPhone om Excel bestanden te bekijken. We gaan gewoon op zoek naar iemand die zo'n 365 heeft. Uh, ik heb toevallig van de week iemand gezien, die heb ik één keer ontmoet. Maar misschien dat ik hem nog twee keer kan, kan ontmoeten. Ik uh, onthoud hem. Maar uh, um... Ja, die Excel-bestanden, dat wou ik zeggen, die kan je natuurlijk wel proberen, Mens. Want uh, die, uh, die lezen kan wel. Dus dat kun je gewoon proberen met een bestaand Excel-bestand. Ja, maar als het. Uh, misschien kun jij er al antwoord op geven, want dan kan ik hem ook eens downloaden. Uh, moeten die bestanden al niet ergens in de cloud staan? Um, nee, want bij, bij, je kunt dus een soort gratis account aanmaken, zeg maar. En uh, als je dat opent, wat ik net, ik heb een nieuw account aangemaakt, dan moest je doorlopen. Je kreeg inderdaad zo'n uh, zo code wat je moest lezen, maar er was ook een audiobestand wat je kon uitluisteren. Dus, en ik heb dat allemaal doorlopen met de, de uh, voice-over aan. Dus een account aanmaken, dat heb ik daarmee gedaan, dat ging allemaal oké. Okay. Ik heb niet het audiobestand gedra gedraaid, dus joh, dat vind ik altijd heel lastig. Um, toen kreeg ik bijvoorbeeld Word en in Word kan ik weer allerlei schabloontjes kiezen. Dus daar kan ik makkelijk eentje uitkiezen uh, van de Excel sheets om eens even te kijken van, okay, of dat werkt of niet. Ja, maar uh, hoe kom je aan, de, aan, aan een bestand? Dat je, ik zou bijvoorbeeld, ik heb een Excel-bestand en dat zou ik daar best eens mee willen bekijken. Maar dat kan ik natuurlijk alleen bekijken als ik dat bestand kan vinden. Dus uh, hoe, hoe kan ik dat bestand vinden? Moet dat dan niet ergens bij Microsoft in de, in de cloud staan? Of kan ik dat op een andere manier dan benaderen? Nou, volgens mij heeft, uh, heeft, hoe heet het, uh, ik moet zeggen, dat heb ik nog niet bekeken hoor. Maar ik neem aan dat het gewoon gaat via de, hoe heet het, die cloud nou tegenwoordig van Microsoft. Uh, nou ja, In ieder geval, je krijgt dus weer uh, cloudruimte van Microsoft zelf. Ook als je al gewoon een e-mailadres aanmaakt en dus niks met heel dit 365 te maken hebt. Dan krijg je ruimte en volgens mij moet je het daar gewoon vandaan kunnen halen. Uh, maar dat check ik voor je als je dat wil nou ja, het is misschien voor, voor het, zeker voor, voor het werk, voor het, het vragenuur interessant om dat, te weten of dat, dat soort bestanden dan beter leesbaar zijn dan dat het nu leesbaar is. Ik denk niet dat ik er zelf persoonlijk in de privésfeer nou veel meer zou gaan doen. Maar ja, je, goed, je weet maar nooit. Oké, okay, ik heb even gegluurd. Ik zie hier een wandrijf, heet dat tegenwoordig, van Microsoft. Dit kan ik inderdaad gewoon inzien vanuit de app. Dus kan, daar kan ik gewoon de, uh, de documenten naartoe uploaden of uh, hier bekijken. Uh, er staat ook iPad, dus lokale bestanden zou ook moeten lukken. Ik druk er eventjes op om te kijken. Nou, ik heb niks op de iPad, dus, maar dat zou dan in de map van hun staan. Maar, dus dat, uh, dat zou wel kunnen, uh, maar wel dus via de OneDrive, de, de cloudruimte uh, van uh, Microsoft. Ja, dat is als het ware gewoon die cloudruimte die je ook kunt krijgen als je Windows 8 koopt en je maakt zo'n Microsoft account aan wat je min of meer verplicht dacht te zijn. Maar dat is toch ook weer niet zo. Marga heeft het dan weer wel gedaan. Ik heb toevallig net mezelf ook als gebruiker op die computer aangemaakt en ik heb dus juist voor een lokale aanmelding gekozen. Maar Microsoft wil natuurlijk het liefst dat je allemaal uh, cloudruimte bij hun gaat kopen. Vooral om dan straks uh, uitsluitend en alleen nog maar dat Office 365 uh, te gebruiken. Want daar gaat het natuurlijk op een langere termijn vast en zeker... Ja, daar kun je op rekenen. Nou nee, oké, okay. uh, als, als je ook iPads ziet, dan kun je waarschijnlijk met iTunes er ook uh, met via bestandsdeling, of hoe dat dan daar ook heet, uh, bestanden opzetten. Ik ga hem in ieder geval even... Um... Kan ik gewoon zoeken op Microsoft Office uh, uh, in de App Store, uh, Nint? Ja, de, pakket, de pakketten zijn uh, losgekoppeld dus Microsoft Word, Microsoft Excel. Ja, OneNote bestond al een tijdje, dus die had ik er al op staan. Ik heb even gekeken, want behalve OneDrive staat er ook iPad en er staat ook nog een locatie toevoegen. En daar zie ik dat ik de cloud services kan, klop, kan koppelen. De OneDrive voor thuisgebruik en de OneDrive voor bedrijven. Maar ook je SharePoint, uh, SharePoint point Sites. Dus dat kan er ook nog eens aan. Geen Dropbox. Nada, nee. Toch jammer. hè. Oké. Okay. Zijn er nog meer vragen en of opmerkingen die in de afgelopen week over Apple zijn komen bovenborrelen? Ja, Roger hier. Goedemiddag. Ben ik te verstaan? Ik zit heel ver van de laptop vandaan. Het staat een beetje onhandig, maar ben ik te verstaan? Nou, het klinkt alsof je in, op zijn minst 100 meter onder water zit. Omdat uh, er iets met haar huis gebeurt, maar het is net te verstaan. Als je rustig praat, gaat het wel lukken. Nou, ik zal uh, mijn best doen. Um, ik weet niet, ik, ik ben er uh, afgelopen, uh, afgelopen tijd niet geweest vanwege drukke uh, bezigheden, maar een hele poos geleden uh, uh, vertelde ik dat je. Ik heb een map op mijn iPhone staan, waarin uh, appjes staan die uh, mijn poetsberichten uh, geven, zeg maar. En in iOS, uh, iOS 6, uh, als ik dan met mijn vinger op mijn map stond. Dan hoorde ik bijvoorbeeld van uh, five, uh, uh, dat er vijf uh, uh, appjes in de map staan. En dan hoorde ik ook een aantal nieuwe onderdelen. Nou, uh, dat is er een hele poos uh, uit geweest, maar dat is nu ook weer terug. Om een voorbeeld te geven. Ik heb bijvoorbeeld in één map, heb ik uh, om staan, One More Thing en uh, e-cultuur. Nou, die uh, ont heb ik uh, aanstaan met poesberichten. Die e-cultuur had ik ook aanstaan met poesberichten, maar die heb ik weer uitgezet. want daar werd ik een beetje gek op. Maar als je nu dus je vinger op de map houdt waar uh, die programma's in staan... dan zegt het dus hoeveel programma's erin staan. En de nieuwe meldingen in die map zijn ook weer terug. Dus die leest die ook weer voor. Ja, dankjewel Roger. Eerst bekend. Ik kan het hier laten horen. Ik heb een aantal herinneringen... Uh, ...staan in, de, in het uh, appje herinneringen en dat staat in mijn kantoormap. Kantoormap. Elfems. Twee nieuwe onderdelen. En dan hoor je dus keurig dat er uh, twee nieuwe onderdelen zijn. Dankjewel, Roger. Nog iemand iets leuks voor uh, de valreep, want daar zitten we inmiddels in. Ja, ik heb wel wat. Uh, tenminste, als er nog geen vragen en uh, tips meer zijn, dan heb ik nog wel wat te melden. Dus ik laat het weer even los. Wat ben jij toch bescheiden, hè? Veel te bescheiden. Als je die microfoon hebt, moet je hem gewoon houden. Nou oh, oké, okay. ik ben lerende. Uh, ik wou er nog een andere opmerking achter geven, maar dat doe ik niet, Tom. Uh, even kijken, wat wilde ik zeggen? Oh ja. Uh, twee weken geleden, volgens mij twee weken, heb ik Mitchell de hand gegeven. Mitchell is een van de testers voor, het, uh, voor een nieuw appje dat wij hier op de markt gaan brengen. Dat heet Focus. Dat is een agenda-appje uh, om het allemaal een beetje simpel te houden. En wat het is, is dat je, de, uh, even kijken hoor, dat je de afspraken kunt afluisteren. Dus je kan er nog geen afspraken in maken. Dat zit er nog niet in, maar je kunt wel de afspraken afluisteren. En dan zou dat kunnen betekenen dat iemand anders zeg maar, de begeleider eventueel, de afspraken maakt via de Gmail website of anderzijds in ieder geval de agenda invult en vervolgens kan degene die hem wil gebruiken de agenda afspraken afluisteren. Uh, dat ziet er prima uit en als je dat wil zien of horen of uh, wil ervaren. Mitchell staat op de CISO-beurs samen met uh, nog uh, een tester. En uh, nou ja, bij deze doe ik alvast even de groetjes aan Mitchell. Want ik weet dat hij luistert. En uh, als dat uh, nog niet genoeg is, hebben wij nog meer op de CISO-beurs. Misschien kan Tom daar iets over vertellen. Ja, we gaan natuurlijk uh, uh, twee dingen in ieder geval uh, naar de voorgrond brengen. Dat is het, hardware, het, uh, het externe hardware iPhone project. Hey, zo kan het ook. Uh, dat hebben we hier al eerder genoemd. En uh, Astrid is een, ook een van onze testers. Waarbij je dus specifieke apparaatjes die je met je iPhone kunt uitlezen of besturen... Gaan wij testen. En dan gaan we natuurlijk. Vooral ook kijken of apps toegankelijk zijn. Um, we hopen daar een aantal van die dingetjes te laten zien. Volgende week. Um, Dirk heeft vorige week al. Of was dat 14 dagen geleden natuurlijk? Een bespreking gedaan van de uh, uh, stick and find. Van die stickertjes die je ergens op kan plakken. Uh, als je iets kwijt bent. Um, ik heb inmiddels een cliënt. Die heeft. Uh, een een contract bij Eneco voor de energieleverancier voor de energie. En die heeft de toonthermostaat laten installeren. En die gaat mij dus, uh, die had nog even wat problemen met het inloggen. Maar die gaat mij dus zeer binnenkort vertellen of die nu ook via zijn iPhone zijn kamerthermostaat van zijn verwarming kan bedienen. Nou, zo zijn er ongetwijfeld nog meer. Uh, een, een, een, een apparaatje dat heeft Astrid getest, maar dat wilde niet lukken. Uh, daar is het hier ook al over gegaan, die, dat apparaat om de temperatuur, de binnentemperatuur, inwendige temperatuur van je vlees in de oven te kunnen controleren. met je, Of te controleren, uitlezen met je iPhone. Nou, daar, daar gaan wij veel over vertellen op de CISO-beurs. Verder um, gaan wij op de CISO-beurs aandacht besteden aan natuurlijk het iAsk-vragenuur. En inmiddels zijn een aantal mensen heel druk geweest met het uit elkaar rafelen van alle vragenuren... ...en die zijn allemaal opgedeeld in podcastjes... Uh, ...per app zou je kunnen zeggen... ...en daar gaan wij ook uh, uh, aandacht uh, aan geven. Ja, en uh, er zijn natuurlijk ook een aantal workshops... ...die Bartiméus gaat doen... Um, ...ik zag er een, een aantal voorbij komen... ...ook natuurlijk, vooral Nens en collega Mark... ...gaan het hebben over Android... ...en um, twee andere collega's... ...die gaan het weer hebben over iPhone en iPad... Nou ja, dat is voor, voor, voor, voor jullie hier is dat natuurlijk leuk. Maar jullie zijn al zo ervaren. Maar Android is misschien wel interessant. Uh, verder zijn er nog meer een aantal workshops die ik even vergeten ben. Maar uh, we gaan in ieder geval... Volgens mij zijn we stand 53, zag ik net ergens staan. En Nens en ik zijn ingeroosterd op vrijdag en zaterdag. Dus als jullie er dan zijn, kom even langs voor de gezelligheid. Ja, hier wil ik wel even op aansluiten, want Dirk vroeg mij net of er nog uh, dingen vanuit de uh, chat hier, of er nog ideeën zijn om dingen aan te schaffen die uh, handig zouden kunnen lijken en die we zouden kunnen testen op de iPhone. Dus hardware die je op de iPhone kan aansluiten. We hebben nog wat uh, geld dat we kunnen uitgeven, dus bij deze leg ik even deze vraag hier neer en ik hoop dat jullie wat weten en dan... ...kunnen we dat direct meenemen. Toen bleef het stil. Mochten jullie nog in de loop van uh, vandaag of morgen of zondag... ...nog op leuke ideeën komen? I-ask, apenstaartje, is het e-mailadres waar ze binnenkomen. Ik geloof niet dat Nens dat adres al ziet, uh, maar ik wel. En zodra ik uh, daar iets op binnenkrijg, zal ik het ook zeker naar Nens doorsturen. Oké, okay, dan laat ik de microfoon nog één keer los voor de valreep. Iemand nog iets voor de valreep? Nee dus. Goed, dan wil ik iedereen weer bedanken dat jullie er allemaal weer waren. En uh, dan sluiten we af. Maar niet zonder te vertellen dat wij er dus volgende week niet zijn. Want dan zijn wij op de CISO-beurs. De week erop, op Goede Vrijdag, zijn wij er gewoon wel. Goede Vrijdag wordt er bij Bartje Mees gewerkt. In plaats daarvan hebben wij 5 mei vrij, hoorde ik net gisteren. Uh, Oké okay mensen, nogmaals bedankt dat jullie er waren voor jullie aanwezigheid en inbreng. En een heel goed weekend gewenst, en tot over veertien dagen. Movement